Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, het loopt er in ieder geval beter dan gisteren. Alleen uh, moeten we ons even onze onschuldiging aanbieden, dames en heren. Want het nieuws wat we zojuist horen is oud nieuws. Ja, dat is het is nieuws van gisteren. Het is niet anders... Maar door de stroomstoring die er gisteren geweest is, uh, zijn onze systemen aardig in de war geraakt. En uh, het meeste is weer hersteld. Alleen het nieuws dan niet, maar dat komt maar dat wel. Maar daar wordt ook vandaag Daar wordt gewerkt. ook aan gewerkt. Ja, zeker weten. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Dag Dolly! Hey, hey, luisteraars. Goedemiddag. Goedemiddag, we zijn er weer. Ja. Ja, een beetje fris hè, Zandvoort vandaag. Het is een fris, fris windje. Een frisser dan voorheen, ja. Ja, fris ja. windje. Ja. Ik ben maar het het... ik blijf dat ik mijn flesje aan heb. Ja, maar het wordt dit weekend weer mooier. Oh, heerlijk, hè? Ja, ja en dat, dat is mooi. Wat we krijgen natuurlijk een heel belangrijk weekend in Zandvoort. Hè? Ja, maar het gaat zo. niet door, hè? Het mag niet meer van de rust aan de kust. Ja, toch? <laughs> wat is dat schiele poten. Dan moet je lekker naar Zeeland gaan of zo. Ja, er stond op Facebook een heel lang artikel. Ja. Eh, van iets wat heet rust aan de kust of zo, weet ik veel. Ja, ja, dat is een Facebookgroep. Ja. ja, nou, die zijn dus alles aan het... Kankeren tegen tegen de. Ja, de ja, ja, ja, tegen alles wat er in Zandvoort gebeurt. Hè, want er mag eigenlijk niks meer. Dat zou hier zo'n soort reservaat moeten worden. Ja, maar er zijn andere plaatsen voor. school ja, bijvoorbeeld. Maar weet je wat zo leuk is? Ja. Uh, een van onze collega's uh, die had uitgezocht wie het nou eigenlijk zijn. Wie daarin zitten. In, de, in, in, in, dat, in dat rust aan de kust. Ja, ja. Een van ja. onze collega's heeft dat is uitgezocht. Dat stond eronder. Daar zit niemand uit Zandvoort in. Het zijn alleen maar Haarlemmers en, en uh, dat soort figuren. Joh, wat moe je ermee? mee? Hebben die, daar, met... hebben die daar zo'n last van dan? Van nou, ons? kennelijk. Ja, ja, de ha Groener Haarlem bijvoorbeeld. Nou, wat hebben die met de circuit te maken? Groener Haarlem, ja. En wij hebben lekker donker zand voor. Ja, en ik zou zeggen, wat ik er ook onder gezet heb, ik zou zeggen: zielige figuren, ga lekker op de mokerij zitten, dan heb je nergens last van. En laat ons met rust. Zo, zo is het ook Wat hebben de... Wat gezegd dat, hebben de! Ja! Maar het is toch eigenlijk raar dat, dat, dat uh, niet-Zandvoorten zich zo druk maken over wat hier aan de kust gebeurt. Ja. Oh, je bent weer weg? Oh, er zit de andere kant op. Ja. Ik versta geen woord van wat hij zegt. Ik, zei, even, ik kom zo. Ik zat even oh, wat even ja, maar wat, Ik heb uh, die koptelefoon natuurlijk op Nee, ik zat even, ja. even wat. Uh, nee, ga jij maar even lekker nee, het is Nee, het, oh, het, het is klaar. Het is klaar. Ja, ja, ik denk klaar. al, anders ga ik in wat, de tussentijd vertellen wat we allemaal gaan doen vandaag. Waar, en wat we wel, niet gaan doen. Ja, maar, maar we gaan plaatjes draaien, we gaan het regio nieuws doen. Ja, weer. Weer gaan we doen. Kabaret, Cabaret. na het uh, nieuws van 1 uur. Oh ja? Ja? En we gaan niet bellen met Henny Rukert, want die heeft morgen geen uitzending. Nee, dus gaan we ook niet meer bellen. Dus dan hoeven we ook niet te weten wat er niet gebeurt morgen. Nee, precies. Nee, daar gaan we <laughs> niet over bellen. Maar wat jij zei, hè, dat is precies hetzelfde. Dat, ja. uh, uh, wat bijvoorbeeld in de Amsterdamse Jordaan gebeurd is. Daar komen we, uh, Juppen wonen die. Ja. Dus niets met die oorspronkelijke buurt hebben. Mm -hmm. Die gaan daar wonen. De in dure appartementen. Ja, maar ja. ze bepalen nu wel het karakter van de buurt. Ja, hele buurt is dus Dus die hele buurt is naar de verdommenis. Ja, de hele de sfeer de... van die Jordaan ja, is gewoon weg, weg. Weg, weg. Nou ja, en dat, dat is... Amsterdam wordt, wordt wat dat betreft echt een reservaat. En ik las vanmorgen een stuk in de krant over ja. dat... het nieuwe college dat wil... het toerisme naar het tweede plan. En dan denk ik, jongens... waar verdienen jullie je geld mee? Ja, hè, ja, Toerisme moet naar het tweede plan. Uh, toeristenshops moeten weg. Die, die terminal voor cruise nou, die moet weg. Die, oh, en, dat, vind nou, ik slecht, dat vind ik ja. slecht. Maar dat ja, is goed voor de Muiden. Dan gaan ze daar lekker heen. Hebben die de, ma de mazzel ervan. Ja, maar wat moeten die mensen nou weer naar Muiden? Nou ja, dan kunnen ze vandaar op de fiets van Amsterdam. Want de watertaxi is er ook al niet meer. Maar hè? Dan kunnen ze op de fiets van Amsterdam. Ja, dat wou ik net zeggen. Jeetje, Mina, wat een, wat een gedoe. Beleef het live man. mee, live vanaf hetse ja, ja, Dit ja. is Race Radio, alleen ja. op CFR. Ja, het ja. hele weekend. Woo! Oeh. Ja, het, het pinkste weekend, hè? Artiest he. in het licht. Ja, we gaan eerst artiest in het licht doen. En dan gaan we er meer over vertellen. Goed? Goed plan. Therese Steinmetz. Hé? Ze is jarig vandaag. Oh.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 Spelen we weer. Ja, en dat was eh, ook zetten mister niet vroeg weg. Nou ja, maakt het uit. Ah. <coughs> Teresa Steynmets, eh, Amsterdam, werd ze geboren 17 mei op negen, eh, 17 mei 1933 en zij is sinds 1939. 1960 bekend als een Nederlandse zangeres, actrice en sinds de jaren 70 ook als kunstschilderes en tegenwoordig wonend in Cannes in Zuid-Frankrijk. Man, nou, heet niet slecht gedaan als je daar kan wonen. Dat... Ja, ze had toch ook een een, een welgestelde man. Uh, dat zou best kunnen. Ja, ja dat, dat, dat was ook doen. een bekende meneer ja. in uh, televisie en radioland. Oké. Okay. Ja. Stijnmetz is een dochter van opera zanger en, van een operazanger en een danseres en pianiste. Zo. Ah. En na haar zangstudie aan het conservatorium. En toneellessen bij Louis van Gasteren gaat zij in 1960 spelen bij de Nederlandse Comedie. En daarnaast speelt zij in tv-producties, waaronder musicals. En ook speelt ze mee in films als de vergeten medeminaar, uit 1963. En ze trouwt met de tenoorzanger Arjan Blanken. In 1966 krijgt ze een eigen televisieprogramma, Therese, waarmee ze haar tweede man ontmoet. En het jaar daarop neemt Therese voor Nederland deel aan het Eurovisie Zongfestival, wat toen nog niet vals was. Met, <laughs> met ringen, dingen, ding. Moest dat ja, er even uit. <laughs> geschreven door Gerrit den Braber en John Woodhouse. Ja, dat, dat... was de man, Gerrit den Braber. Oh, dat, dat zou kunnen. Ja, ja, ja, ja, ja. want ik, ik vond vroeger altijd... Zij was zo'n mooie vrouw, hè? Ja. Ik vond haar zo mooi. En dan had ze zo'n hele lelijke man. Dan dacht ik, hoe kan dat nou, hè? Waarom zeg je dat nou? Wat dan? Nou. Ik wel, vond hem niet knap, hoor, nee. die man. Nee. Ah. Beauty ja. is in the eye of the beholder. That's true. That's true. Yeah, you're damn right, man. <laughs> maar goed, ja. in ieder geval uh, Therese ja. dus en uh, Ring ding, ding en het liedje wat u net hoorde, dat vind ik eigenlijk vond het echt best wel een leuk liedje, want ik zat natuurlijk gisteravond even te zoeken van wat zal ik nou eens van de draaien. Nou, ja. ik vond het wel een, een leuk ondeugend liedje. Uh, te weten uh, speel het spel. Ja, nou dat is dan toch ook wel leuk. Nou, heb je dat ook nog even gehad? Wat, wat was Race Radio, Pit Report. Ja, want het weekend, dames en heren, is het zover hè. De uh, Jumbo Race dagen. Met uh, maar liefst uh, een paar grote kanjers daarbij. Zoals uh, David Coulthard, uh, Daniel Ricciardo en natuurlijk onze eigen Max Verstappen. Woehoe! En uh, dat betekent dat we de, de, de CFM daar het hele weekend bij is. U gelooft het niet. Ja, het is echt zo. Ja. Wij zijn er elke dag, elke, de zondag, de zaterdag, nee, de zaterdag niet. De zondag nee, en de, zondag de maandag. En maandag. De zijn we er handen. tussen 12 uur en 5 uur zijn we geheel de hele tijd live op uw zender. Dus als u niets wilt missen van de Jumbo Race dagen, uh, en u kunt er niet heen, nou, dan luistert u gewoon naar CFM. Ja, heel mee. simpel. Ja, ja, krijg je toch alles mee? alles mee? En misschien nog wel meer dan de mensen die er zijn. Ja, want er komen, ja. er komen ook interviews met ja. de bekende mensen. Alle, alle. alle ins en outs. Ik heb outs, ook he? gehoord dat Max Verstappen even langskomt. Maar ja, natuurlijk. ik durf het niet zeker te zeggen. En misschien Kooltart. Kooltart komt ook misschien wel ja, even ja, langs. Ja. Ja, en, en, en misschien Prinses Laurentine. Ja, die die ook rijdt al, ook mee. Ja. Die rijdt ook mee. En Britt Dekker. En Brit oh, Dekker, allemaal allemaal. Uh, Brit nou, allemaal die zijn ik wel eens willen moeten hoor. Wel ontmoet, ja, hoor ja, ja, ik oh. ook zullen vragen of ze langskomt. Ja. We nodigen er gewoon, hè? Ja. Nee, maar dus ja. zonder dolle. Maar al die mensen die komen. Ja. He, en en ja. misschien ook wel, kunt u ze ook wel horen op CFM. Ja. We gaan ons best doen. We gaan ons uiterste best doen. Dus in ieder geval, vergeet niet: aanstaande zondag en aanstaande maandag tussen 12 en 5 uur. CFM Radio live vanaf het circuit. Woe! En uh, geloof me, mensen, van de, rust aan de kust. Wij gaan de muziek <lacht> ook voor jullie extra hard zetten. <lacht> Ja, we gaan de muziek voor jullie Tot in Haarlem te horen, Ja, we zitten overal boksen neer. Net als die, die... In Korea hebben ze zo'n zootje van die speakers over. Die hebben we overgenomen nu. En die gaan we op Haarlem richten. Leuk! Maar goed, dat is al een gekke geit. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval... Aanstaande uh, zondag dus en maandag... Geheel en al live van het circuit... CFM Live. Met uh, heel veel leuke CFM-medewerkers. En uh, we zijn er allemaal. Ja, en, uh, Dolly en ik zijn er. Achter de maandag tussen 12 en 5 uur. Hoeveel Zo lang? Dat geloof ik wel. Oh? Of nee, tussen 1 en 5, geloof ik. Ik weet niet precies, maar. Oh? Ik moet de brief nog even goed lezen. Maar we zijn ja, er. Ja, nou, ik hoor het wel van je. Wat lang? Three in one in, in, in Chicago! just for the day from Ga je nog weer even lekker uit je dak als je dit soort uh, heerlijke muziek hoort uh, van uh, deze uh, gigantische superband. Nog steeds uh, actief trouwens, Zij het niet meer in de originele samenstelling. Maar ze doen het nog steeds, ze zijn nog steeds actief. Deze band uit Chicago uh, begonnen in 1976, daarom trend uh, als de Chicago Transit Authority. Uh, alleen dat mocht niet meer, want er was een, uh, een of andere handelsinstelling in Chicago die die naam ook droeg. En zodoende mocht dat niet meer, dat werd dus verboden. Dus vanaf het tweede album heette ze gewoon Chicago. En uh, ja, dat is een grote band en vooral natuurlijk beroemd om zijn unieke Blazers-sound. Uh, ja, uh, belangrijke mannen waren natuurlijk Steve Cath en uh, uh, onder andere Peter Cetera En uh, uh, meneer James Penko natuurlijk, Robert Lamb onder andere. Dat waren een paar van de originele leden. Uh, uh, er is natuurlijk heel wat gebeurd. Ik heb laatst nog eens een documentaire gezien over die band. Nou, dat is niet allemaal even prettig verlopen. Drugs, drank, je noemt het allemaal maar op. En uh, dan op een gegeven moment een, uh, ja, een meneer die ineens sterrolures krijgt om, en niet meer wil meewerken. En uh, nou ja, ook niks meer met zijn voormalige band uh, wil te maken hebben. Nou, jammer allemaal. <coughs> maar goed, doet er allemaal niet toe. U hoort de drie fantastische stukken van deze heerlijke band. Hard to say I'm sorry. Uh, daarna 2564, de lekkere lange uitvoering... En daarna een uh, prachtig stuk van het allereerste album... Chicago Transit Authority, Questions 67 en 68. Goh, hè, nou doe ik wel helemaal wakker van, zeg. <laughs> Het is, ook, het is ook van die muziek dat je heerlijk voluit mee kan galmen, hè? Ja, lekker, hè? Oh, heerlijk. Ja, ja. En, en dan uh, omdat uh, ja, niemand kan zien wat we doen, want de cams doen het niet. Dus dat is lekker. Ja, u heeft wat gemist, hoor, ja, luisteraars. Mee, als, ja. als u normaal gesproken naar CFM Live kijkt, ja, dan heeft u natuurlijk al lang in de gaten... dat ook die verbinding nog niet helemaal hersteld is na het alle uh, misère van gisteren. Maar ja, dan kunnen we lekker gek noemen. Oh, <laughs> hij heeft gek gedaan. Ja, ja, ja. Ik, zal ik, ik even heb ook even... nog nooit zo gek zien. Ik ik... Sming... Ik... Hij zat te swingen. Zou ik even vertellen wat jij gedaan hebt? Nou, doe maar niet. Nah. Ik denk dat ik gewoon maar even live ga via Facebook. Dan kunnen de mensen meekijken. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja ja mensen, de namen van de nieuwe wethouderkandidaten van de gemeente Zandvoort zijn bekend geworden. Er komen hoogstwaarschijnlijk vier wethouders. Dat zijn van het OPZ, de oudere partij Zandvoort, de heer J. Berensen. Van de VVD, mevrouw Verhey de Haas. Voor D66, de heer Kuipers en voor het CDA de heer Bluis. Nou, de afgelopen de twee laatste hebben we natuurlijk al vier jaar meegemaakt. En volgens mij zelfs al wat langer. Maar dat weet ik even zo gauw niet uit het blote hoofd. Maar de heer Berensen en mevrouw Verheij, die gaan natuurlijk nieuw toetreden als wethouder. Het is de gemeenteraad uh, overigens die de wethouders gaat benoemen. Het voornemen is om een extra raadsvergadering te laten beleggen op dinsdag 5 juni 2018... en dat zal om 8 uur zijn om dat besluit te kunnen laten nemen. Informatie over de omvang van ieders functie en over de mogelijke portefeuilleverdeling volgt later. Dinsdagavond jongsleden is de politie enige tijd bezig geweest met een fout geparkeerde buitenlandse vrachtwagen... De chauffeur had zijn truc pal voor de deur, de uitrukdeur wordt hij genoemd... van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij in Zandvoort geparkeerd... en was vervolgens ergens in het dorp wat gaan eten. Nou, Het heeft wat onderzoek gekocht, gekost, maar men kon het bedrijf bereiken... en de vrachtwagen kon verwijderd worden nadat zij contact hadden gelegd met de chauffeur. Hoeveel de boete bedroeg, dat is nog niet bekendgemaakt. Het zal een flink bedrag zijn, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Want dat is geen sinecure als je daar gaat staan. Nee, nee, Obstructie van de hulpdiensten. Ja, dat is een paar honderd euro. Ja, daar kan je zomaar op rekenen. Het is een duur etentje. Ja. Ja, ik hoop dat het lekker gesmaakt heeft. Anders ben je er helemaal ziek van. Daar heb je de maagzuur van. Goed, bij een actie van de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst in Zandvoort heeft de dienst een 42-jarige man uit de omgeving van Haarlem aangehouden in een strafrechtelijk witwasonderzoek. En niet alleen in Zandvoort is de Fiat actief geweest, ook in een woning in de omgeving van Amsterdam is onderzocht, euh, doorzocht bedoel ik. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie en er is ook beslag gelegd op waardevolle spullen, zoals een auto en diverse bankrekeningen. De 42-jarige man wordt verdacht van het witwassen van crimineel verdiend geld via vastgoedconstructies. Bij de actie heeft de FIOT en het OM samengewerkt met de Belastingdienst, de politie en diverse gemeenten. Helaas zijn er de laatste dagen diverse aangifte bij de politie binnengekomen van gestolen en vooral elektrische fietsen vanaf de boulevard Paulus Lood van het en het badhuisplein aan het strand van Zandvoort. De politie adviseert u derhalve om uw fiets vast te zetten aan een vast object, zoals bijvoorbeeld een fietsenrek of een hekwerk. Nou, en woont of werkt u aan de boulevard en ziet u iets gebeuren... wat niet helemaal klopt in, uh, in de buurt van de fietsen... wees dan alstublieft alert en bel bij verdacht gedrag direct. En dat snap ik niet helemaal. Er wordt verzocht of u 112 wilt bellen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat geoorloofd is voor het stelen van een fiets. Want nee. dat is volgens mij alleen voor levensbedreigende situaties. Precies, dat klopt. Ik, ik snap dit advies niet zo goed. Ik geef het door, maar uh, ja, ik heb maar het van het de politie... Goede nummer, laten we het goede nummer doorgeven, 0900 ja. 8844, ja, want 1 en is... 2 is daar niet voor. Ja, maar het, het is een bericht van de politie zelf. Ja, dat zullen dat ze, nee, zul ze dan wel verkeerd doen. Ja, ja. Geen 1 en 2 bellen, maar gewoon 0900 8844, want dat is het nummer van de politie voor dit soort dingen. Ja, nou, dan heb ik nog één berichtje. Uh, en ook daarbij wordt de hulp van de politie aan u gevraagd. Er is uh, gisteravond een 23-jarige vrouw gewond geraakt... toen zij van het Van de Valk Hotel aan de Toekanweg in Haarlem is gevallen. Waardoor de vrouw uit het gebouw viel, dat wordt momenteel nog onderzocht door de politie. En uh, ze is met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. En omdat de politie nog niet helder heeft wat er nou precies gebeurd is worden getuigen verzocht zich te melden. En dat kan dus op hetzelfde nummer als dat u net van Ruud hoorde... 09 00 8 8 Tot zover het regionale nieuws. Race Radio. Alleen op ZFM. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of hardje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja, het is vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar hooguit een graad of 14. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het ook overwegend bewolkt, maar gaandeweg de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft wederom droog en er zwaait een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt daarbij naar maximaal 15 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Van de zijde, op zie je Nou, jouw gezicht komt dan niet in mijn hoofd op hoor, als ik dit nummer hoor. Oh, is het zo? Nee, hoor, echt niet. Oh, <laughs> niet? trouwens, je woont in een andere plaats, dus daar oh, ja, heb ik wel heel last van. Nee. <laughs> nou ja, ik zie twee, twee uur met me geschreven. De Sparks waren dit geweldig en uh, uh, ja, de Sparks. En, en uh, hij was nogal chockerend omdat hij eruit zag als Adolf Hitler. Hè? Een beetje. Ja, Zoals hij zag een, een, ja, een verschrikkelijke. Ja. Hij had echt een zo zo'n ja. zo Hitlerkopje had hij. Ja, dat ja. Was verschrikkelijk. Maar het is wel ja. een, het is wel een nummer. Dat dan oh, weer God. Wel. God. Oh, Sorry. Ja. No. Nou. Dus uh, potfree Doei. Ja, potfree drie dubbeltjes nog ja. eens er toe. Like. Ja, ja, maar goed. Je moet dus op een gegeven ja. moment die kop er maar niet bij denken. Maar nee. dan is het gewoon wel een. Uh... Hey. Um, ja. Even kijken hoor. Weet je wie de jarig is vandaag? Uh, ik niet. Een hele leuke manier. We gaan oh, nu een liedje oh. van, we gaan nu een liedje van ze draaien. Ja. Van hem en ze. En straks om 1 uh, uur een conferentie van ze. Ja, oh, we, ja, okay. ja. Ja, oh, okay. ja, ja. En ja. die jongen Nee. Oh. Oh. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio. Alleen op CFM. Ja, het weekend. Hoi, zondag en maandag zijn we er. Hoi. Artiest in het Licht. Wim de Bie. Ja. Als je weten wilt wie Jezus was, moet je denken aan een simpel glas. Jezus rookte hars nog sigaret. Jezus ging altijd op tijd naar bed. Jezus poot zich niet met harddrugs vol. Jezus ging bij het eten uit zijn bol van dat ene glaasje rode wijn.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 Ja, even wachten hoor, jij eh, je bent nog niet aan de beurt. Wat eh, wou ik zeggen? Ja, dat, dat wou ik nou zeggen. Ja, dat wou ik zeggen. Eh, ik wou zeggen, dat waren de positivos. Je <laughs> weet wel, dat fantastische duo ja. van, eh, van Kees van Kooten en Wim de Bie. En eh, het gaat natuurlijk een beetje om Wim de Bie. Want de man is gewoon jarig vandaag. En dat is ontzettend leuk. Ik was alleen even laat met de gegevens. Ik ga even de gegevens erbij pakken. Want dan kan ik u even iets meer over Wim vertellen. Want het is natuurlijk best wel een kan je er in Nederland, hè? Dat is niet zomaar iemand, onze Wim. Nee, zeker weten of niet. Nee, dat is een hele grote, onze Wim. Goed, nou, Wilm, Wim de Bie, dames en heren. Jawel. Hij uh, heet officieel Willem Philippe de Bie. Uh, en dat is gewoon natuurlijk Wim geworden. En die is geboren in Den Haag op 17 mei 1900 en 39. Dus hij is. 78. 78. 79. 79 al. Ja. Oh, goh, toch? 79, 79 is hij dan. 39. Al. Ja. Ja, ja, ja, 79. 79, 79 al. Vond jij die 80? Je. Oh. Nou, dan ziet hij er nog steeds goed uit. Absoluut. Hij is een Nederlandse cabaretier, schrijver en zanger. En uh, nou ja, hij is natuurlijk vooral uh, beroemd geworden met zijn maatje Kees van Koten. De bier werd geboren in de Haagse. Um, Pasvillastraat en zijn vader werkte bij het energiebedrijf GEB. Gemeentelijk energiebedrijf betekent dat voor de mensen die het nog niet meer weten. En zijn moeder was zangeres. Hij werd lid van padvindersvereniging He. de Rimboe-Jagers. En De Bie is vooral bekend geworden natuurlijk als lid van het duo van Koten en De Bie. Dat jarenlang op de televisie was voor de VPRO. En de samenwerking tussen hem en Kees van Kooten... gaat terug tot in hun middelbare schooltijd. Ze leerden elkaar, elkaar kennen op het Dalton Lyceum in Den Haag... waar ze samen het uh, cabaret-ensemble uh, Zebra vormden. Hun eerste programma heette uh, G. Rapsgewijs. <lacht> ja, <lacht> G. Rapsgewijs. <lacht> G. Rapsgewijs. <lacht> ja. En het tweede... Uh, uh, uh, Tahoei, het tweede programma heette Tahoi en Te Grap. Huh. Omdat ze allebei leraar wilden worden... Uh, gingen ze na hun eindexamen Nederlands studeren. Uh, de Bie stopte echter al snel mee. En in 1961 zag hij een advertentie van de Nederlandse Radio-Unie... voor uh, een opleiding tot radiocabaratie. Nou, en hij verhuisde van Den Haag naar Amsterdam... Waar hij ging werken voor de uitgeverij de Arbeiderspers. Om deze opleiding te kunnen betalen. Nou en hoe het verder allemaal met hem gegaan is. Dat weet u natuurlijk. Oorspronkelijk op de radio. Als de cliché mannetjes. Mm -hmm. in, in, bij de VARA nog in de tijd. Toen eigenlijk voor de televisie wild beroemd geworden. Dankzij het programma Hadi Massa. Waar ze in voorkwamen. En waar hun... Uh, ja, hun eh, ...toekomst eigenlijk al eh, vorm kregen... ...door het spelen van, eh, van hele leuke typetjes. Nou, en eh, daarna stapten zij over naar eh, de VPRO... ...en richtten zij het Simplistisch Verbond op. En toevallig dat ik gisteravond op, op YouTube... ...zag ik een filmpje over de eerste uitzending... Van dat, ...van dat Simplistisch Verbond. Dat was wel heel erg leuk om dat terug te zien. Maar dat is echt ook al heel oud. En nog steeds niet gedateerd. Dat ook nog niet. Ja, en eh, als ik eerlijk ben... Ze worden nog steeds nodig gemist op de Nederlandse televisie. Nou. Want televisie die deze, de televisie die deze gasten maakte, dat is. Door niemand, maar dan ook echt door niemand daarna nog geëvenaard. Ja, weet je wat ik ook zo knap is? Dat uh, het, het is toch allemaal tientallen jaren geleden. En het is nog steeds actueel, hè? Het ja, maakt niet uit welk, welk stukje cabaret van, van je dat ze opzetten. Het is bijna allemaal nog actueel. Ja, dat is. Ja. Dat is het, waren, het waren. Ja, zou je, zou, je, ga, je zou nu bijna gaan zeggen: het waren zieners. Dat en, waren en, de, het ook. En, en, en, en, en, het, is, het is pas een tijdje geleden nog weer een. een uh, wat was het nou? Een, een, ja, iets uitgekomen waarin, ja. Dat, uh, waarin dat blijkt. Ja, dat is een DVD uitgekomen waarin dat dus uh, waaruit dat dus blijkt. Dat hoeveel van hun dingen die zij in de jaren tachtig al, al aanstipten... nog ja, steeds actueel ja. zijn. Ja, dat. En, en ik had het laatst nog erover met, uh, met mijn kinderen. Want je hebt tegenwoordig Arjen Lubach. En dat is natuurlijk ook gewoon satire. Wel berust op, op, op, uh, wat, op de actualiteiten. Maar dat, dat heel Nederland daarin meegaat... Hè? en daar echt serieus op ingaat. Ik, en toen, ja, oh, dat is helemaal nieuw. Ik zeg, nou, zo nieuw is dat niet. Want wij hadden vroeger Coat en de Bee... En er was heel Nederland in rep en roer als ze zondagsavonds op de tv waren geweest. Heeft, uh, Jan Lubach is leuk, maar het is toch. Het, heeft, het haalt dus niet nee, de kwaliteit maar, van. Nee, Korte maar dat, dat kennen maar zij goed. niet. Maar het gaat er gewoon om dat heel Nederland uh, het geloofde. Die, die namen dat voor waar aan. Wat zij daar als satire aan het brengen waren. Ja, weet je dat nog? Ja, ik weet het, dat was natuurlijk wel man. Ik heb echt alles van ze in de kast staan. Dus ja, ik, uh, ik, ja. ik kijk het nog regelmatig. Leuk, hè? Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan verder, want anders wordt het een praatprogramma. Dit ja, dat geeft er niet. En ja, vandaag jarig... Ongelooflijk! En, um, De Orinoco Flow, zo heet het, Dolly. Ja, ik hoor dus het. Je moet, je moet niet op CLW zoeken, want dan kan je het niet vinden. Nee, ik heb het ook niet gevonden. Terwijl... Ik wil dit nummer zo graag hebben. Ja, nou, het staat nou. gewoon op Spotify hoor. U... Ik heb hem al inmiddels. Oké, okay. Orinoco Flow. Prachtig mooi. Nou. Ja, prachtige muziek van Enya Ngivren. Enya Ngivrenanj. <laughs> Zo moet je het uitspreken. Het is dus, mijn naam. zeg. Ja. Nou, ik snap Uit welk ik... land komt ze in godsnaam? Nou, van... Ze is geboren in uh, Goth ga staat er. Het zal wel Goth zijn. In het, country, uh, in het County Donegal. Uh, of goth hair Zo moet ik het zeggen. Dat is allemaal lekker moeilijk. In het County Donegal op 17 mei 1961. En dat is ergens in Ierland. Dat is een Ierse oh. zangeres. Ja, in Ierland hebben ze wel meer van dat kromme, soort kromme dingen. Ja, wat bijna niet uit te spreken is. Enja nee. uh, stelt eigenlijk drie personen voor. Uh, uh, Enja zelf. En dan uh, Roma Rian... die de teksten schrijft. En Nicky Ryan... die uh, de albums produceert. doet ze allemaal zelf. Dus dat is, uh, ze is eigenlijk dus gewoon drie, uh, drie personen... is uh, dus in één keer. Nou, uh, Enja werd lid... Uh, van de groep uh, en in 1980. En in andere leden waren... onder andere haar zus... Uh, Mer Brennan... Uh, tegenwoordig Monia Brennan... en broer... Paul Brennan. En, Claren Brennan. En zij verliet de band kort voordat, eh, het Faam verwierf. Nou, wat ze daarna gedaan heeft, we hebben niet zoveel tijd meer, dus ik ga dat niet allemaal vertellen. Want, ik moet er hoog nodig uit. Ja. CFM, Race Radio, Pit Report. En ik weet niet zeker of het actueel nieuws is, maar als het niet zo wist, dan is dat buiten onze schuld. kunnen we niks aan doen. Ik zou zeggen, tot uh, aan de andere kant van het nieuws. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur.